Kleine Liesje was een meisje, van pas nauwelijks zes jaar. Zij kon dansen als een vlinder, want dat leerde mami haar. Mami was verzot op dansen, als een zeer moderne vrouw. Lies vroeg dikwijls aan de dienstmeid, zeg waar blijft mijn mami nou? En waarom mocht ik nu niet mee? Of is het vandaag weer matinee? Mami, waar ben je? O kleine lieveling verlangt zo naar jou Omdat mam alleen maar aandacht voor de dansing had Nam zij steeds minder notitie van haar lieve kleine schat Het gaf niet of de kinder je vrouw Troostend op de schoot haar naam, Liesje bleef in het wekje snikken. Kom dan toch, doe kom dan man. Het kinderzieltje werd vermoord en mami danste lustig voort. Mami waar bent? Want jouw kleine lieveling verlangt zo naar jou. Kort daarna kwam plots een crisis, kleine Lies lag s'avonds laat, met een hoge vurige koortsgloed, op het gelaat. In een eildroom vroeg zij zachtjes. Mami komt toch even weer. Toen een zucht en het was geleden. Kleine Liesje was niet meer. De juffrouw drukt haar oogjes dicht. En sprak slap zacht. Mijn lief klein EVEN Dans je weer charleston, het kind ligt dood in bed. Dans dan, doe dans dan, o oh wereldse vrouw, Want jouw kleine vrouw.